Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het. het al 20 jaar en jij beleeft het beleeft ZFM in 2010 al 20 jaar live. We nu in Zandvoortse Zaken. In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 But I know you Singing in our things Can only get better Can only get Can only get They get a million No, I know that things Can only get Ja. En wil ik gaan slapen, doe jij eens graag erop Zeg ik stop, ga je toch nog even door En ik krijg geen gehoor Maar weer, ook een doet het soms zeer.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 Sweet.